Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In Suriname is de auto met daarin de kist van de overleden oud-president Desi Bouterse bezig aan een rit door Paramaribo. De wagen is vertrokken bij zijn huis in Leonsberg... en gaat naar het partijkantoor van de NDP, de partij van Bouterse. De oud-president ligt in een open kist... zodat hij te zien is voor mensen langs de route. In het partijkantoor kunnen mensen nog afscheid van hem nemen. Daarna wordt hij gecremeerd. Het Nederlandse fregat Tromp vertrekt rond deze tijd vanuit Den Helder richting Noorwegen. Het krijgt daar de leiding over een groep schepen van NAVO-landen. De aanwezigheid van de Tromp en de andere schepen moet een afschrikwekkend effect hebben op saboteurs van kabels en pijpleidingen. In het gebied waar de vloot zal varen zijn de afgelopen tijd meerdere incidenten geweest waarbij stroom- en datakabels kapot gingen. De Amerikaanse topsprinter Fred Curly is in Miami op hardhandige wijze gearresteerd. De politie was bezig met een incident in de buurt van Curlys auto. Toen Curly er zich mee bemoeide, leidde dat tot een woordenwisseling en geduw... waarna de politie hem met een stroomstootwapen uitschakelde en arresteerde. De 29-jarige Curly werd in 2022 wereldkampioen op de 100 meter. Bij de Olympische Spelen in Parijs won hij een bronzen medaille op die afstand...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 uit de jaren tachtig aan het begin van Zandvoort op zaterdag. Jorgen Phil Collins en Philip Bailey en de Easy Lover. Even na twee uur Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij de Zandvoortse Radio. We zijn er weer, Thomas. Ja, lang geleden voor mij. Ja, heel lang ja. geleden. Wie ben jij? Een heb je, jaar. Heb je al voorgesteld? Of ja, uh... nou, ik ben Thomas. Ja, uh, ja dat. En uh, je zit al heel lang bij de radio, hè? Uh, vanaf? Ja. vanaf dat ik... Uh... Twaalf jaar? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus dertien jaar, denk ik nu? Kijk, zo leuk is het hier ja, dat iedereen Hartstikke gewoon leuk. blijft hangen. Zeker. Nou, mooi Thomas, we gaan vanmiddag uh, zoveel op zaterdag doen. Is ja. iedereen uiteraard een uh, gelukkig nieuwjaar en uh, de beste wens voor het ja, nieuwjaar? Ja, zeker. Ja, we krijgen wel uh, een en ander aan bericht op uh, Facebook van uh, mensen die overleden zijn. Zou ook uh, wethouder van de nee, In ieder geval die uh, mensen die daarbij betrokken zijn... heel veel uh, sterkte ja. de komende tijd. Ja, ja. Hey, ja, wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Nou ja, we hebben natuurlijk gewoon uh, de nieuwtjes... Uh, door het hele programma heen vandaag. Want er is nogal wat uh, te vertellen ook na dit uh, oude en nieuw. Uh, het weerbericht hebben we. We gaan om kwart over drie geloof ik... Uh, heb jij wat geregeld met Benno hè? Ja, we gaan eens dus even met uh, Benno Veugen uh, contact opnemen. Die heeft morgenavond weer een heel mooi programma hier bij ZFM. En we zijn heel benieuwd wat hij gaat doen. Ja, en dan hebben we verder natuurlijk nog de evenementen. En uh, ja, dan uh, komt het er toch een keer van. De laatste keer met Rendel. Ja, oh jee. Ja, Echt is, de allerlaatste keer. Ja, hij is vandaag voor het laatst open. Dus, uh, maar goed. Houdt dan uh, passion. Rond... 30 jaar ja. heeft dat uh, bestaan. Ja, daar gaan we natuurlijk uh, rond kwart over vier uh, druk over praten met hem. En dan hebben we, zoals jij altijd zegt, het beest van, Bees van de week. Het beest van de week. Het beest van de week. En wie is dat? Weet je dat al? Dat is nog een geheimje. Oké, okay, nou, ik wacht geheimpje. het af. Ja. Nou, mooie, mooie uitzending weer tussen twee en vijf uur. Helaas geen Fred Hij vandaag trouwens nee. na vijf uur. En nee, ja, wat de reden voor zijn afwezigheid is, uh, geen idee. Maar in ieder geval uh, mocht het een uh, problematisch iets zijn, heel veel sterkte, Fred. En uh, We hopen je volgende week weer te horen tussen vijf en uh, zeven uur. Wij zijn er tot aan 5 uur vanmiddag met heel veel lekkere muziek en informatie. En hier is 5 uh, Star. De Vijf dames waren enorm populair in de jaren tachtig en onder meer ook met deze plaat. You're the five star en let me be the one. Thomas heeft zo dadelijk het laatste lokale nieuws voor je in het Zandvoorts nieuws in het kort. Maar eerst gaan we even hele lekkere nieuwe muziek draaien. Ik kwam deze tegen, de nieuwe single van Surp is dit. Locked in, Bar Harbor, take you shopping Nikki Beach, we in the water Free up, free out, make it hotter 2 a.m., we ended up at L.I.P. 3 a.m., we like four oh, bottles in 4 a.m. and I know Which girls I'm taking home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 Tipplaat is dit Surp en uh, Whisk en in uh, Location. Komt hij een beetje door de keuring heen, Thomas? Ja, maar, nou, we hadden het er net over Het lijkt wel alsof hij iets afgestampt is van uh, Milwaukee. Ja, daar lijkt hij Milwaukee. heel erg op. Maar jij kent Wizca liever niet? Nee, nee ja. ja, ja. Nee, eigenlijk niet. Oh, Nou, dat is dus. Uh, hij heeft ook dat liedje Seven Years uh, geschreven. En hij heeft meegedaan aan die titelsong van uh, Festive, and onder andere. Van ja. die filmreeks. Dus het is wel, ik uh, verbaasd me eigenlijk dat je hem niet kent. Ja, nee, ja, ja, ja, nooit oud om te leren. Hè? Maar ja, andersom Toch? is het ook zo. Hè? De helft van jou muziek ken ik ook niet. Ja, dat is ook weer <laughs> dus zo. Nou ja, we hebben wat uh, nieuws uh, ja, gevonden. Klopt. Ja, burgemeester David Molenburg, uh, die ziet, uh, ja, ondanks dat ik weet dat er in Zandvoort een hoop vuurwerkliefhebbers wonen, een uh, landelijk vuurwerkverbod ingaan. Toch uh, tijdens een relatief rustige nieuwjaarsnacht werden in de gemeente diverse bushokjes vernieuwd en een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen. Molenburg spreekt daarom zijn steun uit voor de oproep uit zijn Rotterdamse collega Carola Schouten, die na een dodelijk vuurwerkincident in haar stad aandrong op strengere regels. Hoewel de nieuwjaarswisseling in Zandvoort over het algemeen rustig verliep, bleef de schade door vuurwerk niet uit. Helaas zien we in heel Nederland dat er die nacht heel veel vernielingen zijn gepleegd. Ook zo in Zandvoort, reageert de burgemeester. Dit soort gedrag is onacceptabel en hier wordt hard tegen opgetreden. Ja, ik ben dus wel benieuwd wat voor straf daar nou aan hangt. Aan een bushokje bijvoorbeeld. Is dat. Ja, ja, ja, ja. Zal dat nou echt een boete zijn? Of uh, zal dat echt, uh, een werkstraf, denk ja, ik. Ja, zoiets, hè? Ja, ja, zal waarschijnlijk wel. Ja. Dus. ja, En we hadden het er net al over. Vlak uh, voor de jaarwisseling is uh, helaas onze oud-wethouder uh, van Zandvoort... Raymond van Haafden overleden. Hij was als wethouder tussen 2020 en 2022. Onder meer betrokken bij de eerste edities van de Formule 1 in het Kustdorp. En van Haafden is 71 jaar geworden. Het Zandvoortse College van uh, Burgemeester en Wethouders. Onder wie enkele van zijn oud-collega's is diep bedroefd. Ja, ik wist eigenlijk al een tijdje dat hij ziek was. Maar dit nieuws komt toch heel hard aan. Wel uh, vertelt uh, burgemeester David Molenburg. Hij was tussen 2000 en 2002 een zogenoemde of Sorry, tussen 2020 en 2022 een zogenoemde wethouder van buiten. Hij woonde niet in Zandvoort, maar in Halveweg. En van de kreeg een brede portefeuille... waar ook jeugd en onderwijs uh, onder vielen. Hij kreeg ontwikkeling van het circuit namens de gemeente onder zijn hoede. En was dan ook nauw betrokken met het overleg en de terugkeer van de Formule 1. En uh, ja, daar was hij altijd uh, met vol enthousiasme mee bezig. Dat zeker. weet ik ook, ik kwam hem ook heel vaak tegen buiten in het dorp. Ja, en nou, uh, ja, hij is er niet meer helaas. Ja, een hele betrokken wethouder uh, ja, was ja, dat. Ja, ja zeker. En vooral met de Formule 1, uh, inderdaad, wat jij zegt, zag hem op het uh, Bad Hersplein, hè, als de, auto ja. van, uh, de zogenaamde auto van Max uh, weer onthuld uh, werd. Ja. Dat deed uh, Raymond ook altijd. Nee, iedereen uh, die erbij uh, betrokken is, hè, familie en uh, kennissen, vrienden. Heel veel sterkte. Ja, en, en dan uh, nog een ander bericht. Dat uh, viel mij op in het Algemeen uh, Dagblad. Uh, heb jij wellicht ook wel gelezen, erop? Is dat de gemeente Zandvoort moet tussen nu en 1 juli huisvesting regelen voor 16 statushouders. En dat zijn migranten met een verblijfsvergunning. En de doelstelling van het afgelopen half jaar, dus 6 uh, ja, statushouders huisvesten was dat. Heeft de gemeente gehaald. De afgelopen zes maanden zijn hier namelijk 117 nieuwkomers ondergebracht. Ja, en dat Zandvoort genoeg statushouders heeft gehuisvest is eigenlijk uitzonderlijk. Want dat is landelijk maar 49 gemeentes gelukt, waaronder dus Zandvoort. En bijna 300 niet. Ja, en het gevolg daarvan is natuurlijk een totale achterstand van meer dan 12.000 statushouders op de afhankelijke opdracht. Blijkt het nu uit cijfers van de opvangorganisatie van de COA... Ja, nou, ik vind het heel apart, want uh, de burgemeester van Haarlem. Uh die was heel boos over Zandvoort dat we niet mee zouden doen ja, nou, dat is... met opvanglocaties. Ja. Nou, en nu blijkt dus, dus uh, ja zeker. Ruim ook. Want er zit ook heel veel in uh, NH Hotel, uh, zeg maar, daar. Ja, ja, ja. En uh, op andere plekken in uh, Zandvoort. Ja. Nou in ieder geval dankjewel voor het nieuws. Uiteraard ook uh, na te lezen op onze eigen ZFM app. Dus uh, mocht je die niet hebben, download hem dan nu in de Play Store. Helemaal gratis uh, verkrijgbaar. Straks weer meer nieuws, maar ook het weer zo dadelijk om half drie. Blijft het zo slecht als het vandaag is? Je hoort het zometeen van Thomas. Ja, dat heeft Thomas niet meegemaakt. Hè? Dat ik in die army ging. En in die army, nee nee nee. Nee, nee. nee, nee, je hebt vrijstelling ervan. Dus, uh, ze zo? kunnen je altijd nog oproepen. Ja, dat dus, is waar. Ja, daar heb ik een brief van gehad. Dus uh, u bent... Ja, u, u, ja, ja, u bent gewaarschuwd. Ja, ja, ja. Zullen we maar zeggen. Weer geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, yeah, en uh, wat heb je? Goed nieuws of uh, bad nieuws? Nou, matig. Matig. Kan dat ook? Ja, ja, ja. kan dat ook, Rob? We doen het voor. <laughs> ja, het blijft vandaag bewolkt en uh, de kans op neerslag neemt toe. Met vannacht mogelijk sneeuw en het koelt af tot 1 graden. En de wind is matig, windkracht 4. Morgenochtend begint de dag regenachtig en is de temperatuur ongeveer 2 graden. Dit weekend is het bewolkt en is de kans op neerslag hoog. In, uh, met morgen natte sneeuw en maandag regen. Het is 11 graden overdag en de temperatuur s'nachts stijgt naar 5 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is krachtig windkracht 6. En vanaf dinsdag neemt de kans op de zon toe. En wordt het overdag kouder met temperaturen rond de 3 graden. Oké, okay, maar wel zon en dat is lekker natuurlijk. Ja. Dus we, ben we, het, we houden het weer in de ik ben, gaten. Ik ben benieuwd of er sneeuw doorkomt, Rob. Ja, nee, hier denk ik niet. Ik sprak uh, vanmorgen oud-collega uh, van de radio Albert-Jan Vos. Oh. En die uh, woont in Drenthe en daar was het gewoon een witte wereld. Hè? Echt ongelooflijk, Ja. Kon ze bijna snel sneeuwpop bouwen. Maar goed, heel veel gladheid ook en narigheid. Dus ik ben wel blij dat wij dat hier niet hebben. Ja. Het weer is trouwens te volgen ook echt het Zandvoortse weer via de app van ZFM. Dus ook daarvoor zou ik hem eventjes gaan downloaden in de Play Store. Lovey, love's a mystery. I'm looking for the answer, but all I find is me. Oh my, it's got me on my knees. Say, lovey, I keep losing sleep. I'm looking for the answer, but only in my dreams. It sets me free. my my Wee wee, it's a tragedy. I can't be mad at you, so I'm mad at you. As I fell asleep and mistook our love for destiny, it's hard to smell the rose, it's in the winter season, hard to carpet deep when you're hardly breathing. I wanna be the one to love you when your heart is bleeding. love lovey, love's a mystery. I'm looking for the answer, but all I find is me. Oh my, it's got me on my knees I've nous up, pas ici pour nous rendre tristes Mais oui je sais, je suis conscient Bien souvent ce n'est pas facile Et dans cette histoire Je te donne tout ce que j'ai Mais je sais pas qu'est-ce que vous voulez, I've been, up, I've been down I walk the line I've come around I've been lost and I've been found Life, it's a puzzle with too many pieces Too much trouble for too many reasons I'm fireworks, I touch the sky right before I fall in love Een uh, goede ademse bent dit uh, Thomas. Ja chef, spe oh, zo. chef special. Chef special. Ja, nee, nee, microfoon niet. Niet meer. ja je moet even van de nieuwe ploppers winnen <laughs> <Ja>, waarschijnlijk. <laughs> ja. Ja. nou ja. heel mooi. Ja, vandaag zijn we niet uh, te zien trouwens op uh, de webcam. Is het zo? Ja, want Ligt die staat uh, op zwart. Oh oh. Dus uh, ja, nou ja, de TD gaat ermee aan de slag. Dus uh, binnenkort. Ah, de mensen missen niks hoor. Uh, weer de belden. Nee wat mis je nou? Behalve dat Rob nu aan het bier zit. Maar we, verder ja, gaat het goed. Ja precies. <laughs> nee hoor nee hoor. Nee dat zou je toch niet zeggen op <laughs> oh, de radio. Ja. Oh ja sorry. Ja oké okay, nou jou. We, we gaan weer een, uh, een plaatje draaien. Wat Laat heb je Rob? Dat maar, uh, doen. Ik heb een uh, oude single van uh, Bow Wow Wow. Daar heb je waarschijnlijk nog nooit van gehad. Bow gehoord. Wow Wow. Bow nee. wow. Nee, nee. Een rijke plaatjeplaat is dat eigenlijk. <laughs> Hier is de Main Mountain. Bouwouwouw wow. en uh, The Man Mountain. De dus zaterdagmiddag van uh, ZFM en uh, Dolly Tapirik is ook uh, in de studio. Ja, joh, die loopt net weg. Ja, Je gaat die gaat natuurlijk denk, uh, net de porm drukken. Ja, ja precies. Ja. Ik denk, gooi de schijf <laughs> even open, maar uh, weg is hè. Ja, maar, ja. Oh, daar, komt ze, aan. Ja, daar ja. komt ze aan. Oh, daar komt ze aan. Ja, oh, er komt een koptelefoon Rob, erbij. Oh, koptelefoon erbij. Dus uh, helemaal goed, want... Uh, ja. Dolly, had uh, gisteren ook weer een hele leuke uitzending hè, bij, uh, bij ZFM. <laughs> Voor de mensen die het uh, gemist hebben, plug hem even in. Ja, ze ligt over tafel ja, nu. Ja, ja. ja daar Ko komt ze. Komt de telefoon op, hè. Ja, nou de heb, de microfoon op. heb je geluid? Hij klapt de door de kant op. Ja, ik heb geluid. Jij ook? Ja, ja. ja, ja. ja ik ja. heb daar geluid. Is, uh, Hallo Dolly. Dag Dolly. Hallo, hallo. Hallo, hoe is het ermee? Ja, met mij goed. Ik ja, zeker. voor jouw luisteraars ook de beste wensen allemaal nog. He? Ja, zeker. Want ik heb het gisteren wel geroepen ja. tijdens mijn eigen programma. Maar dat zijn mijn luisteraars niet het er luisteren. Dat zijn waarschijnlijk heel andere ja. luisteraars ja. nog. Ja, nee, ja, valt heel best wel mee. Want wat heb je nou gisteren gedaan bijvoorbeeld in je, je programma? Nou ja, uh, hetzelfde als wat jullie doen. Plaatjes draaien en uh, nieuws brengen, weerbericht. En uh, ik hoorde ook dat we dezelfde uh, nieuwsitems uh, zo'n beetje hadden. Oh ja. Alleen uh, dat van dat AD, uh, die hadden wij nog niet. Ja, dat is van vandaag. Ja, dat is was een... vandaag. Ja, ja, ja, ja. Ja, vandaag. Ja. Uh, Oké. Okay. En uh, ja, we hadden wel twee hele leuke gasten. Twee broers, Pascal en Gimil Moual. Die hebben een ruimte ter beschikking gekregen. Of tenminste het hele H.D.M.Z. museum. Oh, en uh, uh, dat, daar waren ze heel blij mee, want hun vader die is tien jaar geleden overleden en die was kunstenaar en die heeft een enorme lading met schilderijen nagelaten en beeldhouwwerken. En ja, ze wisten zich er eigenlijk nooit raad mee, maar nu dat ze in dat HDMZ-museum terecht kunnen, uh, hebben ze een deel van de werken uh, ter Mooi. expositie opgehangen. Ja. En er is ook een deel dat gaat de verkoop in, want ze hebben dertien containers vol met werken en ze zeggen, ja we kunnen dat niet. Dertien containers, ja. niet te geloven hè? Daar heb je wel ja. een ADMZ voor nodig, ja. Ja, ja precies, zo. So, dus uh, dat gaat uh, de twaalfde, uh, gaat, gaat dat starten, gaat het open van 11 tot 5, in het weekend vooralsnog. Zo af en toe zullen ze ook proberen om door de week te zijn, maar daar kunnen ze geen vast pijl op trekken. En uh, ja, zij hebben vreselijk mooie verhalen verteld over hun vader en hoe dat vroeger ging. En um, ja, nu dat ze dan gaan starten in het hdmz zijn ze inmiddels ook benaderd al door het museum in Arnhem. Het museum in Groningen, die gaat ook expo exposeren TZT. Oké. Okay. Als ze hier uh, klaar zijn. En ja, hoe lang ze blijven, dat weet niemand. Want uh, zodra de hdmz-eigenaar... Een, um, een huurder heeft gevonden. Ja, dan moeten zij eruit. Ja, het is een soort uh, pop-up uh, museum. Een soort pop-up museum. Pop museum. Maar ja, ja, voor hetzelfde geld zitten ze er een jaar. Dat, dat weet dus niemand. Dus ja, ik zou wel zeggen, als je geïnteresseerd bent... in het werk van Henk Noal. Mooi. Uh, ga er dan naartoe. En, ja, maar goed ook dat ze met zo'n leegstaand uh, gebouw... zo'n mooi ja. gebouw... toch iets ermee doen. Ja, toch ja, iets ermee doen. Ja. Ja, ja. ja, helemaal eens. Ja. Dus, uh, nou, mooi. Nee, dus die hadden wij in de uitzending. Dat was hartstikke leuk. Ja. Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd naar de kunst. Kunnen we dat ergens zien wat, uh, wat die uh, vader uh, gemaakt heeft? Ja, er is een website. En ik heb het een paar keer gevraagd aan hem. Kun je het nog één keer zeggen? <laughs> en ik, ik weet het gewoon niet meer. Oh, jee. Uh, ik, ik denk, ja, mensen kunnen als terugluisteren. Één, nu al, ja, ter, ja, zeker kun je het ja. terugluisteren. Ja, als het uh, straks uh, allemaal online staat, dan kun je het zo terughalen. Um, maar misschien dat ik het ook nog wel op onze Facebook-site ga zetten, hoor. Maar in ieder geval, het, ik denk als je gewoon op Henk Mual uh, googelt, dat je, Kom dus je er wel. op de website terechtkomt. Ja. Ja. Oké, okay, nou helemaal goed. Dankjewel Dolly even voor uh, de inbreng. Zodatelijk uh, gaan we weer eens even kijken naar het uh, nieuws wat er vandaag uh, te melden valt. Maar eerst gaan we deze uh, disco klassieker uit de jaren 80 voor je draaien. Denise Williams en Let's Hear It for the Boys. Denise Williams hoorde je met uh, Let's Hear It for the Boys. Ja, morgen wordt een uh, mooie ja, dag uh, mooi. natuurlijk met het uh, nieuwjaarsconcert. Uh, zeker. Ja, zeker. Nou, je kan naar de kerk uh, toe gaan, maar het hoeft helemaal niet. En het is voor de Agatha-kerk, uh, voor de duidelijkheid. Want uh, ja, morgen is dus uh, de 16e editie alweer van het traditionele nieuwjaarsconcert. Een muzikaal feestje voor de Zandvoorters en door Zandvoorters. En ook ditmaal zijn alle ingrediënten aanwezig om er iets moois van te maken. In de mooie ambiance van de sint kerk met haar prachtige akoestiek. En uh, de kerk gaat open om twee uur en de aanvang van het concert is half drie. En uh, mocht u nou niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, dan uh, hebben wij goed nieuws, hè Rob. Zeker. Want het concert is nu weer eens geheel te horen en uh, te zien bij de lokale radio en tv van ZFM. Alsmede op het YouTube-kanaal van het Nieuwjaarsconcert Zandvoort. En uh, ja, een drietal koren en twee solisten van de Zandvoortse muziekschool New Wave... tracteren op een afwisselend repertoire van Italiaans tot Engels, van Afrikaans tot Nederlandstalig. Ja, en wie de jeugd heeft, erop. Heeft de toekomst. toekomst. Ja, precies, ja. heel goed. Het is uh, daarom uh, dat de Stichting Nieuwjaarsconcerten hen een podium uh, biedt. En waar zij kunnen laten horen waar, wat ze allemaal in hun mars hebben. Ja, was vorig jaar ook zo mooi. Ja, zeker. Ja, ja, een... oh, vorig jaar die ja, twee jongens. Die twee die, uh, jongens. Die deden het ook man, zo goed. Wat konden die jongens Ja, doen. Nou, nu, nu komen weer van die twee jongens. En hopelijk weer uh, ja, zo goed, mooi. Wat goed dat die een podium krijgen ja, ja, op deze manier. Ook. En je hoort er eigenlijk ook. Ja, ja je, ik weet dat het bestaat. Maar je hoort er eigenlijk niet heel gek veel over Vroeger. Over nee, vroeger verder. Veel meer ja dat is nou, dus een nieuw leven stond altijd he, in toe, dit nieuws eigenlijk. ja nou, ze waren ook bij Zandvoort Art daar waren ook ja klopt, en er waren ook een paar kinderen van of jeugdigen moet ja. ik zeggen van, van de muziekschool dus ik hoop dat ze toch de weg wel weer een beetje gevonden hebben in ja. de publiciteit want het is natuurlijk wel belangrijk nou, daar, ja. dat, dat is wat ik zeg af en toe komt het ineens voorbij weet je ja, ja. zo is dit die momenten grijpen ze dan toch wel aan dat is heel goed, want ja. uh, het is natuurlijk heel belangrijk dat kinderen ook zien dat je uh, bij de muziekschool ook terecht kunt als je geïnteresseerd ja. bent in muziek. En uh, mochten je ouders het niet kunnen betalen, zeg ik nog maar heel eventjes erbij dat je dan een beroep kunt doen op het cultuurfonds, het jeugdfonds. Oh ja. Die betalen dan voor jou de contributie en uh, eventueel ook je... Je instrument ligt er natuurlijk aan wat voor instrumenten? En een drumstel wordt een beetje lastig. Dat is erg duur. Maar ja, eh, eh, wel leuk. Dat is, bij Dolly in de huiskamer. Ja, met een drumstel. Oh, ik had vroeger een drumstel. Ja. ja, want mijn kleinzoon zat op drumles. Dus ik Ach. had een drumstel in huis. Oh, jee. Die had ik nog bij je. Ging gevolg. jezelf af en toe even uitleven op dat uh, drumstel? Nee, nee, dat niet. Nee, het, nee. dat sloeg helemaal nergens op, jongens. Dat sloeg nergens op. Sloeg ja. op. Dat is Rob, drum. dat sloeg nergens op. Nee. Ja, we hebben hem. Als ja. oh, ze heeft hem door, hoor. Ja. Ja, ja, heel goed. Nou ja, ja, ja. Ja, ja, ja, mooi. Nee, dus. en ik hoorde gisteren Sandra vertellen dat dat nieuwe koor... Hè, dus dat gemengde koor, wat vroeger het mannenkoor was... waar nu dus vrouwen ja. bij zijn gekomen... Uh, dat, dat heeft bij haar heel veel indruk uh, gewekt. Want dat schijnt zo verschrikkelijk goed te zijn. Ja, ja dat hoorde ik ja. ook inderdaad van ja, haar. Ja, ze zegt dat is echt kippenvel. Ja. Dus uh, ja, zeker luisteren mensen morgen. En ja, kijken. als naar de kerk gaan, maar uh, daar is het wel op de heel druk, hè? He? De de Wat zeg je? Op de kerk is het wel heel druk altijd, hè? He? Het is meestal wel vol in de kerk, ja. Ja. ja. Maar er is altijd plek natuurlijk, en anders zetten we er gewoon de stoelen bij. hè? Ja, ja, dat kan ook nog. Nee, nou ja, ik onderbrak je maar op tv ook, uh, Dolly, toch? Ja, zeker. Ja, je kan live gaan kijken, maar lekker uh, voor je eigen buisie. Kan ook nog natuurlijk, ja. tenzij natuurlijk Ziggo of uh, Philips. Uh, nee, Philips. En anders, dus uh, ja, de, uh, <laughs> KPN. Dus. En, en kan <laughs> gewoon via YouTube, hè? Dus kan ook gewoon oh, dat uh, op je telefoon nog. of... Uh, Noem maar nou, een tablet. Nou ja, uh, ja. Geen, geen, geen excuus meer om niet te kijken. Nee. Dus nee. overal te volgen. Ja, 1367 ja. op uh, KPN. Ja, kan je het ook zien? En 40 ja. uh, via Ziggo. Ja. Op YouTube, Nieuwjaarsconcept. Zandvoort. Zandvoort. Ja. Ja. Ook nog. Ook nog. Nou, en uh, nou, nou, via nee. alle andere kanalen, ook op uh, Facebook en uh, dergelijke, kom, uh, kom je ze ook tegen. Nou... Yes, dus mooi wordt weer gedaan. mooi wordt mooi denk ik ja, ja. Ik denk ja. Dat ja. Dat het jullie hebben mooi het er maar van druk van. mee Thomas met alles uh, klaarzetten ja. zijn we weer druk we hoeveel honderden meter kabel uh, gebruiken nou jullie? we hebben <laughs> dat is wel een ja. grappig verhaal we hebben vanmorgen uh, niet gelogen ruim 200 meter uh, uh, glasvezelkabel getrokken dus om, om een goede verbinding te hebben... zodat we inderdaad uh, naar alle huizen kunnen streamen. Dus daar zijn we flink mee bezig geweest... met al die kabels en dingen en uh, microfoons natuurlijk. Ja, en, ja, het gaat allemaal niet vanzelf. Nee, God, dat is niet behoorlijk, behoorlijk werk. Met, met joh. Hoeveel mensen zijn jullie daar nu met, al in, in, in, in touw? Met, met z'n vieren. Met z'n vieren al, ja. al die dagen. En dan, uh, ja, we zijn vrijdagavond begonnen. Hè, en dan, uh, oh, ik denk wauw. dat ze nu zo'n beetje klaar zijn, want ik moest hierheen dan. Ja, natuurlijk. En dan zijn we vanmorgen om negen uur begonnen. Hè, en ik ben om één uur daar weggegaan, dus... Uh, God, we zijn er een flinke tijd ja. mee bezig. Ja, ja. En, en, en dat voor een uitzending van 2,5 uh, twee, uur. Hè? Ja, ja, maar het wordt wel een hele mooie uitzending. Absoluut. Dus, uh, Absoluut. Zeker morgen gaan kijken en luisteren naar het uh, Nieuwjaarsconcert. En dat kan allemaal uh, hier en op uh, YouTube, uh, Nieuwjaarsconcerten, Zandvoort. En uh, op alle andere plekken, tv, uh, radio en uh, noem maar op. Hier is Joshua Kennison.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 Any dream to me, oh Jesse, you can always sell any dream to me. Joshua Kersen was dat met Jesse. Morgen dus het nieuwjaarsconcert hier in Zandvoort in de Agatha-kerk. Iedereen is van harte welkom. Hoe laat begint dat uh, feestje, Thomas? Om uh, twee uur gaat de kerk open. Ja? En dan begint de uitzending ook trouwens. Dus uh, ja, om twee uur. Okay, en om half drie begint echt het zingen en uh, de koren en het solo en noem maar op. Mooi. Nou ja, we gaan uh, morgen kijken. Dolly, toch? Lekker ja, zeker ga kijken. Ik heb ja. vorig jaar genoten ervan. En uh, als ik Thomas mag geloven, wordt het dit jaar ja. nog mooier dan vorig jaar. Ja. Want uh, jullie hebben heel veel grote Groter ja, ja, zeker. Uh, jeetje. En ik vond het vorig jaar al zo geweldig. Dat ik dacht van nou, dan kan je heerlijk thuis blijven. Het is hartstikke leuk. Omdat jullie ook af en toe de camera's richten op de mensen. De sieren ja. die zitten. Ja. Die zitten. ja nee, dat ja, was ja. Het enig joh. Ja, je, zit er, veilig, ik... je nee, zit er niet veilig, hoor. Nee, precies. dat is niet. Als iemand je zoekt, uh, zou ik niet gaan naar uh, de kerk. <laughs> en we, we staan heel mooi verdacht opgesteld met de camera's. Dus, uh, Big brother of ja? what you do. Ja. Ja, ja. ja. uh, en dus. en uh, wat leuk is, ik weet niet, doet Carina dit jaar ja. ook weer? Dat uh, ja. voorbeschouwing? Ja, dat is voorbeschouwing. Ja. Dat vond ik Zeker. ook zo leuk, al die gesprekjes die ze voerden. Ja. Met Samen met Joep van der Winden, deze verleden jaar. Ja, ja, ja. Corine is er ook weer. Dus, en Joep ging ja. ook een stuk spelen bij de ja. voorbeschouwing. Ja, dus, uh, nou, We gaan het morgen allemaal meemaken. Ja, Hebben leuk. we lekker zin in het uh, Nieuwjaarsconcert hier in Zandvoort? En op ook uh, radio, TV, YouTube-kanaal. Dit is een klassieker, en, hè, Rob? Ja, ja ik hoor. het al. Ja. ja, ik hoor het al. Last in Music. <laughs> nou ja, daar doen we het mee tot aan uh, drie uur. Tot zo.